Eerst een klomp met het NOS-journaal. Een gunne gaat een claim van 15 miljoen euro indienen bij het ministerie van Defensie. Tijdens hun uitzending naar Libanon zouden ze een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen. Tussen 1979 en 1985 zaten 9000 Nederlanders voor de VN in Libanon. De 120 militairen die de claim indienen verwijten Defensie dat ze na hun missie niet de benodigde zorg hebben gekregen. In december gaf een rechter een van de militairen gelijk en werd Defensie voor de schade aansprakelijk gesteld die hij had opgelopen. Defensie zegt dat de militairen wel degelijk zijn begeleid. Frans Wekers keert toch niet terug in de Tweede Kamer. Vorige week werd gespeculeerd over een terugkeer van de oud-staatssecretaris. Maar het vertrekkend VVD-kamerlid Bart de Liefde wordt opgevolgd door Remco Bosma. Hij is statenlid in Flevoland en inspecteur van de drinkwatervoorziening. De Liefde gaat aan de slag als manager bij taxibedrijf Uber. Duitse politieteams gaan Turkije helpen bij het beveiligen van de grenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Merkel is op bezoek in Turkije om over de vluchtelingencrisis te praten. Ze zijn geschrokken en ontzet te zijn van het menselijk leed dat ontstaat door de bommen die Rusland nu op de stad Aleppo laat vallen. Daardoor zijn duizenden Syriërs naar de Turkse grens getrokken. Het aantal huurwoningen neemt verder af als er geen verdere maatregelen worden genomen. Dat staat in een onderzoek van Capital Value, een adviesbureau op het gebied van vastgoedbeleggingen. Er worden niet genoeg huurwoningen bijgebouwd om de sloop en verkoop van huurwoningen te compenseren, terwijl de vraag naar huurwoningen groot is. Het aantal koopwoningen stijgt wel. Het weer nog, het overal flink. Langs de Westkust is het stormachtig. En in de rest van het land gaat de wind gepaard met regen en zware windstoten. Vanavond en vannacht neemt de wind weer wat af. Morgen eerst af en toe zon. Later vanuit het zuiden wat regen, bij maximaal 7 graden. Dit was het en. Dit is Helene de Geest van de AWB. In het hele land met uitzondering van het oosten... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten.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 6.9 ZFN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 Comes with the bag. We are only